Uur. Dit is Jeroen Jafkema met het NOS Journaal. Bij bomaanslagen in Tjaad zijn zeker 23 mensen omgekomen en meer dan 100 mensen gewond geraakt. Onder de doden zijn vier zelfmoordterroristen van de islamitische terreurgroep Boko Haram, zegt een woordvoerder van de regering. Ze kwamen vanochtend in de hoofdstad N'Djamena aanrijden bij twee politiebureaus en brachten bommen tot ontploffing. Boko Haram opereerde tot nu toe vooral in Nigeria. Het zou goed kunnen dat de groep zijn werkterrein naar het buurland Tjaat heeft uitgebreid... omdat dat land meedoet aan de internationale coalitie tegen Boko Haram. Het rijverkeer tussen Nederland, België en Luxemburg moet beter. Dat vindt het Benelux-parlement. Dat bestaat uit Kamerleden uit de drie landen. Het parlement wil dat er druk wordt uitgeoefend op de betrokken vervoerders om de kwaliteit van de treinverbindingen te verbeteren. Nu zijn er nog grote verschillen tussen de landen die voor onnodige vertragingen en verwarring zorgen. Zo zijn er verschillen tussen de veiligheidsvoorschriften, tarieven, infrastructuur en materieel. Vorig jaar zijn 112 treinen door een rood zijn gereden. Dat is het laagste aantal sinds begin jaren 80, blijkt uit een onderzoek dat staatssecretaris Mansveld naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. NS, ProRail en de regionale vervoerders halen daarmee de afgesproken norm van maximaal 133 keer. De afname is volgens Mansveld te danken aan een betere opleiding, instructie van machinisten en een uitbreiding van het beveiligingssysteem. In Arnhem is een peuterspeelzaal de afgelopen tijd twee keer beschoten. Dat gebeurde s'nachts, waardoor niemand gewond is geraakt. De politie denkt niet dat de peuterspeelzaal bewust als doelwit is gekozen. Volgens de politie is de kans groot dat iemand een wapen wilde testen. De peuterspeelzaal is voor de zekerheid voorlopig op een andere locatie ondergebracht. Omdat er nog geen dader in beeld is, zijn er beveiligingscamera's opgehangen rond het gebouw. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het is 15 graden op de Wadden tot 20 in het Zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Vanaf woensdag wordt het iets warmer. Dit was het in. D.F.M. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat tussen Laren en Eembrugge 4 kilometer file. Er staat 5 kilometer op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en het ringvaart door een ongeluk. Dan de A10 Ring uh, West richting Zaanstad tussen Nieuwe Dam en Oost-Zanewerf 4 kilometer file. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagenstein en Noordeloos 8 kilometer file. En op de A N15 Maasvlakte richting Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenissen 5 kilometer.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 Stay. Zui nee. relate to like in your eyes. Rise. Thunder Dome nome in my mouth ik ben een misselijke kid kid kid vast met ik ben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 nessa gata me liga mas tá balada. quero te tipo como se uma drogada até o sol raiar gata me liga mas tá desembalada quero te tipo como se uma drogada dançar por que hoje vai rolar o chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick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 ik ben er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 Wil je niet? Ik wil pra cima en balanceren.